Twee weken geleden kondigde premier Ardern al aan dat alle automatische en semi-automatische wapens worden verboden. De beslissing volgt op de bloedige aanslag bij twee moskeeën in Christchurch. Daarbij kwamen vijftig mensen om het leven. Het aantal gevallen van geweld tegen agenten is vorig jaar met ruim 10% gestegen, blijkt uit cijfers van de politie. In 2018 ging het om meer dan 10.000 meldingen. Het jaar daarvoor waren het er ruim 9.000.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 Het duurt langer voordat de software-update voor de Boeing 737 MAX 8... beschikbaar is voor luchtvaartmaatschappijen. Boeing zei vorige week dat de update rond was... maar volgens de Amerikaanse luchtvaartautoriteit... wordt de definitieve versie de komende weken verwacht. De Boeing 737 MAX toestellen mogen niet meer vliegen... na twee fatale ongelukken in Indonesië en Ethiopië. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Vanmiddag buien met vooral in het binnenland kans op onweer en zware windstoten. Buiten de buien waait er een matige wind... Die draait van zuidoost naar zuidwest. Het wordt vandaag 13 tot 17 graden. Ook de komende dagen wisselvallig bij hooguit 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Mijn naam is René Passet van de ANWB. Het is de laatste kwartier wat drukker geworden op de wegen in Noord-Holland. Maar het loopt nog nergens uit de hand. 16 files op de A2 Utrecht-Amsterdam. Langzaam rijden tussen Maarsen en Vinkerveen. Een kleine 10 minuten je daar...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 dan Colinda en uh, ja, waar is die man? En uh, zo direct, uh, ja. Dan gaan we natuurlijk degene in de uitzending halen. Waar ik het net over had, uh, tijdens, uh, tijdens het, uh, het, het, het programma van uh, Rob en Albert-Jan Vos natuurlijk. En dat is uh, met Danny de Klerk over zijn nieuwe single, een klein beetje dronken. Dus blijf er lekker bij, tot uh, 7 uur. Entertainment for you, op 106.9 104.5 This is Al Jackson and Chattahoochee. It gets than a we lay rubber on the Georgia asphalt. We got a little crazy, but we never got caught. Down by the river on a Friday night, pyramid of cans in the pale moonlight. Talking about cars and dreaming about winning. Never had a plan, just living for the minute. We yeah, went down yonder on the Chattahoochee. Never knew how much that bloody water meant. A grape snow cone I dropped her off early But I didn't go home Ziel. Ik kus je heel subtiel. Op elke muziek jouw gezicht in het donker. Een lange nacht met, jou. nacht met jou. Ja, die wil ik wel met jou beleven. En natuurlijk hier in de studio aanwezig Danny de Klerk. En dan gaan we eventjes, uh, ja, eventjes over zijn nieuwe single hebben. Een, een klein beetje met jou, dronken. Met jou, en, met jou, en, jou. en met jou, en met jou, en met jou. De entertainment for you: zaterdag gast. En dat is Danny de Klerk. Ik zou zeggen, een hele goede middag, Danny. Hele goedemiddag, Fred. Ja, hele goedemiddag. Hey, ja, ja, je, hoe, was je, hoe was je rit hier naartoe? Je kwam natuurlijk helemaal vanuit België vandaan. Ja, ik heb natuurlijk wat erop zitten. Ik uh, moest naar. Uh, uh, vanmorgen moest ik naar Ramelson-Veer. En, -Veer. en uh, mm, Toen naar Balenassau, België. En nou hier naartoe. Dus ik was net op tijd. Ja, en dan uh, vanavond ook nog een paar optredens. Dus ik uh, ik, ik ja. zou niet met je willen rijden vandaag. Hey, ik denk <laughs> dat ik. Uh, ja, de klok wordt ook een uur vooruit gezet, dus ik denk dat ook, ook drie, dat, ja. Ja, drie ja, ja, vier uur ja. zoiets ja, uh, ja. Wat. Ja, ja. Nou ja, dat denk ik in ieder geval. <lacht> ik wens je veel succes vandaag. Ja, dankjewel. <lacht> en we gaan in ieder geval eventjes hebben over ja, jou, jouw hey, ja Hey, hey bellen. Ja, een beller. Ja, <lacht> een <lacht> Alleen hey, niet op de radio. Ja, <lacht> hey, een, een, ja, een heel klein beetje dronken. Ja. We hadden het er net al even, even over. Het is een, een, een, natuurlijk een bekende melodie. Uh, voor de ouderen onder ons. Uh, ja, de tekst. Uh, heb je die zelf geschreven? Uh, in, of is het door iemand geschreven? Uh. Uh, het is door iemand geschreven. Het is natuurlijk. Uh, uh, ja, het is eigenlijk een koffer van Ramon Bezen. Ja. Uh, daarvan heb ik het ook, het nummer. Maar ja. er is eigenlijk een ander nummer op de plank. En dat had een beetje een uh, zomers, zomerstinkje En ze zeggen: nee, dan moet je pas in de zomer uitbrengen. Ja. Maar toen dacht ik van. Uh, ja... We gaan dan we gaan iets anders doen. Dus ik hoorde het in nummer van Ramon. En toen, uh, toen had ik hem opgebeld. En uh, voor verlof zei hij van... Ja, gaan we doen. Helemaal top. Helemaal gezellig. Ja. En uh, ja, dus tot dan zijn we... Uh, eigenlijk, ja, de tekst is dan van Bram Koning. Ja. En uh, dus we hebben de tekst overgenomen. Een beetje veranderd. Mijn naam erin. En uh, ja. nog een paar dingetjes. En, uh, ja, want als, als ik het uh, goed heb gezien... Uh, jou, jouw videoclip... Uh, daar zat Ramon ook in. Ja, daar zat ja. hij ook in. Ja, nee. ja en... Uh, is door Rescue opgenomen ja. en uh, op een gegeven moment plein is opgenomen en bij Café Rivière in Amsterdam op de Rijnstraat. Ja, ja, maar ik zag, ik zag dan gelijk meteen natuurlijk aan het beeld wat er stond. Ja. <laughs> dus ik dacht, hey, dat is Amsterdam. Ja, ja, tuurlijk, hè, Amsterdam. Ja. ja, en en later zag ik natuurlijk ook nog in de clip voorbij komen Ramon Beensie. In de club? Nee, in de clip. Oh, in de clip. Ja, nee, in, ja, in de, in de club. club. Ja. Dat <laughs> zou ook nog kunnen natuurlijk. Ja. Hé, hey, maar dit is jouw eerste single, hè? Ja, Tenminste, de is... enige, enige single die je nu tot, tot nu toe uitgebracht hebt. Ja, dat wel, ja. Ik ben uh, natuurlijk uh, zes, zeven jaar geleden begonnen met zanglessen en uh, uh, talentjachten. En dan nou ja. ben ik echt drie, vier jaar bezig echt met uh, het zingen. En uh, mensen zeiden, wanneer ja, ben je nou een single uit? Ja. En uh, ik zei, ja, dat komt, dat komt eraan. En uh, nu, na heel lange tijd, is je eindelijk uitgekomen. Ja. Hey. Heb je nog... Uh, uh, Meegedaan met talentenjachten, Bekende? of uh, televisie? Of? Uh, nee, niet televisie. Dat, dat niet? niet nee. Oké. Okay. Misschien, dat, uh, misschien, dat weet ik niet. Zijn er wel opnames van? Uh, van de tv? Nee, uh, van, de, van de talentenjachten. Dat, uh, uh, dat, uh, misschien ook mensen op YouTube kunnen bezichten. Ja, mee, uh, volgens, te ja volgens mij wel, ja. ja. Dan dat moeten we maar ook. eventjes... Uh, want, uh, dat heb je altijd onder deze naam gedaan, Danny de Klerk? Ja, en dat hou ik ook. Ja, nou dat is mooi. Dan eh, hoeven ze niet ver te zoeken, toch? Hé, <laughs> <Nee. laughs> hey, we gaan hem even draaien, denk ik. Verzellig. Een heel klein beetje dronken. Eh, ik, ik bedoel, ik ken hem al, maar... Ja, ik ja, ben nog niet maar, dronken. Nee, ik ook nee. nog niet. <laughs> Misschien komt er vanavond door. Ja, dat wel, Ja, <laughs> okay. zeker weten. Danny de Klerk, en, een heel klein beetje dronken.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 En het ging steeds maar door, en een stem in mijn oor Zei telkens weer, het is zo gezellig hier Mijn schatje zijn. Ja, je was een beetje donker. Ik was een heel klein beetje dronken. Er trocht steeds iemand aan de bellen, het was een feestje Te snel, maar uw vraag is, dat vergeet me. Vanmorgen met de spijker in mijn kop. Ik ging te voet aan eentje minder om. Ik was een heel klein beetje dronken. Er trok steeds iemand aan de bel dat was een feestje.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 Steeds iemand aan de bel, dat was een feestje Een heel klein beetje dronken Het ging misschien wel iets te snel Maar ik vraag je dat begreep me Vanmorgen met de spijker in mijn kop Ik drink er een foto, eentje minder op. Mijn schatje zei nu, je was een beetje donker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 Zo, we zijn eventjes aan het bijkomen, Denny. Oh, was, ja. je <laughs> was je toch dronken? Was je toch Nee, een <laughs> beetje mee <tossen>, hè? He. <laughs> hey, um, ja, we hadden het er net al over. Ja, je, ja. je kan er nog meer over vertellen. Uh, het, uh, ja, deze single loopt goed. Ja, hij is, uh, hij is 13 februari is hij, uh, uitgekomen. Ja. Uh, de clip is 10 februari uitgekomen. En uh, gelijk twee dagen na de dat hij uitkwam, 15 februari is hier gelijk op de Radio NL gedraaid en nu nog steeds ja. en uh, ik stond twee drie weken in de radio top 30 van Radio NL. Dus uh, ja en ook leuke dingen, uh, ja. Menteveen België, uh, ja. noem maar op Spotify. goed. Ja want is de NtV dat, uh, dat is gewoon, uh, mm. ja daar heb je eigenlijk een uh, optreden gedaan. Uh, nee nee geen optreden nee. Helemaal ik heb, uh, niet nee, gewoon, nee, gewoon nee, van alleen dus, opname. Nee, ze hebben mijn clip afgespeeld. Uh, dus nu doen ze alleen maar dat, denk ik. Ze doen volgens mij geen twee. niet dat ik het weet, maar... Nou, oké, okay, ja, voorheen ging dat allemaal anders. En, uh, nee, ja. ik ben wel Lucky Joey, dat is... Uh, ja, Lucky Joey, dat ja. Is, uh, daar heb je ook een tijdschrift van, inderdaad. Ja, klopt. En, en de mensen kunnen daar, geloof ik, als het goed is, uh, nog steeds gratis uh, lid van worden. Ja, het is allemaal gratis, heeft we mij Volgens mij wel, ja, ja. ja. Ze doen het ook gewoon voor de mensen, voor de... Ja, in ieder geval voor de artiesten en voor de mensen die, die van het Nederlandstalig lied houden. Ja. Uh, ja Die kunnen zich daar uh, opgeven. En volgens mij is het nog steeds gratis. Dus ik weet het niet, 100% zeker. Maar ja, dan zouden ze even op de site moeten kijken van Lucky Joe. En uh, ja, nee, daar komen ze jou ook tegen dus uh, in het blad, neem ik aan. <laughs> dat hoop ik wel, ja, in het nieuwe blad dan. Ja, in het nieuwe blad inderdaad. Ja, ja, ja oude, oude hebben ze ook nog. Dus als je bepaalde, ja, uh, uh, uh, ja uh, noem je dat blad wil hebben met de bepaalde artiest. Kan je dat ook aanvragen, dat weet ik. Mm -hmm. dus, nee, ja. In ieder geval... moeten ze daar maar eventjes kijken. En, uh, ja. We hadden het er net ook over uh, dat je dus... al bezig bent met een nieuwe single. Uh, ja, we zaten te kijken van... wat ik net al zei, van, we hadden een, uh, een... soort zomersingeltje... achtergehouden. Ja. Maar omdat deze zo goed loopt, denken we toch dat we... Een, dat we erop ja, ja, want, op doorgaan. Zeg maar, ja. een eigen melodie. Met een klein beetje in terug, zodat het toch... Een ja, uh, beetje opbouwen tot. Uh, ja, dat zou zo rond uh, tegen, uh, halverwege zomer zijn. Ja, na de zomer zoiets. Uh, net net na de zomer. Ja, okay. ja, dan zit je net tegen het einde van de zomer in ieder geval. Ja. Dan, uh, hey, ik ah, ik moet dan nog de studio in. Dus, uh, ah, ja, ja. ja, ik bedoel, ja, zomerse plaat uitbrengen met de kerst. Ja, ja nee, nee. <laughs> er is niet echt, <laughs> <daar hoog ik laughs> iemand op de wacht, nee. <laughs> hey, en, uh, ja wat voor muziek hou je eigenlijk een beetje zelf van? Nederlandstalig. Ja. Ja, want ik, ja ook wel. Ook wel de oude muziek van de, uh, de Bee Gees, uh, Barry White, dat soort uh, muziek. Uh, en natuurlijk ook de Jordaanese muziek, want ik zit ook op een koor, een Amstelvolkskoor. En dat ja. uh, doe ik ook met heel veel plezier. Oké. Okay. En, en, uh, en... Daar zit Ramon Baisen, daar was ook sinds kort op. Dus, uh, Aha, dat, uh, dat hebt u vandaag. mij niet verteld. Nee. <lacht> nee. Hij bedoelt niet alles. Yes. <lacht> ah joh, dat is ook wel leuk. Dan weet je het nu. Ja, nee, ik, ik, ik, zit, ik ben gelijk eventjes aan het kijken voor je. Ja. Je had het over de Beaches. Ik denk, nou ja, dat is. Uh, oh. ik denk, nou, dat is ook wel leuk. Want ik heb uh, klaarstaan eigenlijk Save by the Bell. Dus, uh, ja, ik vind het zelf ook een prachtig nummer. Ja, Save by the uh, Bell. Uh, uh, ja. Volgens mij had ik een andere. Ik, volgens mij, ja, het ligt eraan, welke het is. Moet ik even luisteren, maar volgens mij was het een andere. De Spix and Specs, wat, wat, wat had jij in gedachten? Ja, een bekende. Ik ben wel bekende nummer. How Deep is Your Love? Of, mm -hmm. Ja, dat is ook een hele bekende. Ja, draai er maar in Dus dan zal ik er gewoon eentje draaien. Ja. Save by the bell and the Bee Gees. terug naar de jaren zeventig, met uh, de Bee en Save By the Bell, maar deze bedoelde jij niet. Nee, ik zat even te kijken of jullie dachten. oh ja, wacht even, Night Fever, in Night Fever. Ja, uh, we Night Fever. Heerlijk. Dat, uh, uit, uit, uit de tijd van uh, John Travolta. Ja, het, uh, en zo. <laughs> ja, ja, inderdaad. Heerlijk. Ja. Nou ja, die gaan we in ieder geval uh, dadelijk nog draaien, want ik heb, ik heb hem sowieso oh, op aanstaan. Ja, zeker. En uh, ja. Weet je? De Entertainment For You. Zaterdag gast. Ja, nog steeds uh, Danny de Klerk hier al, in de studio bij CFM Zandvoort aan de Tolweg 10A. En uh, ja... Nog steeds. Nog, nog steeds. Ja, nog, ja, nog steeds. Tot zeven uur nogal. Ah, <laughs> in ieder geval ik dan. Laat ik het zo zeggen. Ah, okay. uh, hey, um, ja, ik nog een half uur denk ik, zoiets. Ja, nee. Ja, hey, uh, wat, wat kunnen wij verder voor jou nog verwachten? Uh, uh, wat, wat, wat wil je... Werk je hier trouwens hiernaast? Of, uh? Uh, ja, ja, ja, ja. Ik werk hiernaast. Ik... Uh, ik werk op Schiphol. Oké. Okay. Ik uh, deed eerst deed ik bagage, lossen laden, vliegtuigen. Ja. Maar nu doe ik uh, werk in een loods bij DL. Ja. Daar doen we het vervoeren, verder vervoeren van de pakketten. Ja, vliegtuig in. Ja, dus ja. eerst afbouwen, plaat opbouwen, afbreken. Ja, ik ben er wel eens geweest inderdaad. Ja. Oké, okay, waarom? Ja, <laughs> ja, waarom? Bij DL. Ja, waarom bij DHL? Je hebt verschillende. bij... Even kijken op Schiphol. Pagonilaan of zo? Daar, daar, daar zit ik? Nee, ik durf het niet meer precies te zeggen. Schiphol-Zuid-Oost? Nee, ja, Zuid-Oost, ja. Oké, okay, daar, ja, uh, daar zit ik naast Mensies en Swissport. Dat vrachtgebouw. Oké, ja. Daar, okay, okay, ja. Dat, uh, daar zag ik inderdaad ah. allerlei... Uh, uh, ja, van die, van die heftrucks, rietstrucks... weet ik het allemaal rijden. Pellers en, en, die klaar stonden... met, met, ja, met de doen en dat soort. Uh, ja, ja, ja. Hé, <laughs> hey, en uh, ja... Hoe... Hoe ben je zo op het idee gekomen om te gaan zingen? Laten we het daar zo hebben. Want uh, je, je... Ja, daar heb ik ook nog heel vaak over. Ja. Nee. <laughs> nee, uh, ik. Uh, ja, zoals ik net zei, ik begon uh, 6, 7, uh, 5, 6, 7 jaar geleden met zangers en, uh, en uh, um, Een bekende stemcoach. Um, ik zat eerst bij Sasje Brouwers. Ja. Toen was ik Peter Kef, Perikello. En nu zit ik bij Peter Maier. Oké. Okay. Ja. En uh, ja. Ik was voordat ik begon zeg maar, met zanglessen te nemen en talentenjachten zeg maar uh, talentenjacht gaan. Nou, was ik uh, eigenlijk was nog klein en uh, toen had ik een karaoke setje. Ik ja. ging zingen bij de buren, toen je, dan had ik het thuis. Toen werden de ouders gek van je natuurlijk. <laughs> ja. <laughs> ja, maar later zeiden ook mensen van toen we wat ouder was: van ja, je moet er wat mee gaan doen. Nou, dat was gewoon bij gaan doen. Maar even voor gekheid op het stokje: ik was natuurlijk uh, dan daar bezig bij de buren en thuis met een set. Ja. En. Nou, Eigenlijk waar ik door begonnen ben, ja, Walter Cruz ben ik, was ik eigenlijk wel fan en mijn idool. Ja. Ik ben natuurlijk weer nog, nog steeds wel fan van hem, maar ik luister nog wel graag naar hem. En uh, toen waren wij uh, naar optredens van hem gegaan en uh, naar concerten. En toen waren wij op een gegeven moment waren bij, uh, bij Caprière, uh, ja, ja. hier in Bloemendaal. Ja, ja. En toen had ik de knoop doorgehakt en toen zei ik van, ik ga zingen, ik ga er wat mee doen. En toen uh, langzaam, want tot nu uh, heb ik er nog steeds veel plezier in en... Uh, Doe ik het nog met veel plezier en uh, ja, laten we nog veel mooie meer singles maken. En, uh, ja. nou, het is wel de bedoeling dat je daar... Met een mee... album en uh, heerlijk. Ja. Ja, je wilde wel uh, naar een album uh, toe werken, zeg maar. Uh, ja, de ja op de duur. En, uh, andere dingetjes ja, natuurlijk uh, uh, ook, maar uh, uh, uh, uh, dit is natuurlijk echt een streef. Uh, voorlopig up tempo of, of ga je ook nog wat, uh, wat bellet zingen? Ja, ik denk dat ik ook, ook wel, zo, nee. dat, dat moet ook wel denk ik, eh, een belletje... Nou ja, ik weet niet of je. Het moet je wel leggen natuurlijk. Ja, natuurlijk. Maar ja, je moet je ook van de andere kant laten zien natuurlijk. Dat, ja. een, dat vind ik. En, uh, ja, ik bedoel, een bellet, ja, voor de een is het uh, ja. wel, en de ander niet. Nou, maar ik dacht misschien, ik ga, ik ga nu gewoon lekker een paar uptempeltjes eerst doen. En dan gewoon doe ik dan misschien een belletje. Ja, ja. ja, ik bedoel, zeg ik, moet je, het moet je leggen. Ja. Je moet je, je, dat gaan we al je gevoel uh, ingooien in en, een en, bellet. En, en ja, dat is toch wel, uh, uh, ja dat moet, het moet overkomen. Je moet het overbrengen. Dat is waar, ja. En als je dat niet kan, dan ja, dat pakt dat de mensen niet. Dan pakt het niet, mee. Nee. Hey, ik heb uh, een uh, plaatje klaarstaan van uh, Aqua. Maar niet barbecue. Aqua. <laughs> We gaan eventjes back to the 80s. Heerlijk. Back to, to the 80s. Nou, wat wat uh, vind je ervan? Is het wat uh, Danny? Of, vind je het wat? Dit, uh, ja, dit, dit, is dus, dit soort muziek? Ja, Dat is muziek. wel lekker, ja. Ja, en, uh, ja. je hebt ook natuurlijk uh, uh, andere 80 nummers echt de, de zoelen. Ja, ben je een beetje fan van de, van de 80s of, of uh, ben je een beetje meer van de moderne tijd? Nee, nee. Ook, ik ben ook daar fan van. Uh, zoals ik al zei, Baby White, uh, oh. Grease is high, vind ik ja, hartstikke leuk. Uh, ja, ja. De films, uh, neem aan dat je die hebt ja, gezien Die hebben in uh, Dirty Dancing ook, noem okay. maar op. Scène uh, doen, uh, of, of die keer zeker niet. Scène doen? Olivier Newton? Nee, uh, uh, die ken ik niet. Scène doen. Oké, dat is nog verder voor tijd, denk ik. Nee, nee, dat is ook wel een beetje uit die tijd. Dus okay. dat, uh, nee, nee, dat heb ik niet gezien. Nee. Nou, Oké, okay. nou, misschien uh, een optie uh, <laughs> als je niks te doen hebt, is het avonds. <laughs> hey, ik had uh, een gedachten. Ja, begin met de X, hè? Scène doen. Ook scène doen? Ja. Hé, hey, uh, ja. Even kijken, we waren gebleven eigenlijk. Uh, ja, je komt uit Amsterdam. Ja, ik kom uit Amsterdam, ja. Geboren en getogen, Geboren en getogen, ja. In het slotverwaterziekenhuis. Toen maar. Eens. Even kijken, was er niet iets mee? Uh, Wat, ja, failliet. Uh, uh, uh, ja, ja, ja. ja. Dat, ja. Dat, uh, <laughs> Gelukkig he, niet helaas. helaas. He. Nee, Gelukkig. Maar, nou, <laughs> nou, hij staat er nog wel, neem ik. Volgens mij gaan, ja. ze, gaan ze toch door met een doorstart of iets. Uh, oh, ze gaan eh, toch bepaalde, door? Oh, ja. ja, bepaalde onderdelen blijven open. Een andere ga okay. dicht. Dus zoiets was het in ieder geval. Hey, en terug naar de muziek. Ja. Um, ja. Je hebt nu, uh, zeg maar, tempo's. Uh, de zomer kom ook, uh, die komt er ook aan. Dat ja. uh, is ook een up en, Ja, ja misschien. Dat we, we gaan misschien wel, misschien toch wel wat dan wat zomers in gooien En wat bubbeling dance een beetje. Ja. beetje lekker, uh, lekker dansbaar, wat, wat meer dansbaar dan dit, zeg maar. Ja, ja oké. Okay, een uh, beetje upgrade, een beetje, maar totdat dat je het wel, wel hoort. En dat we langzaam hand misschien toch uh, mijn eigen stijl gaan ontwikkelen. Ja. Dat moet je ook hebben. Je, niet, je, je, je moet je ook een keuze maken als je eigen zinwels gaat maken. Welke stijl wil je en hoe wil je? Of uh, wil je alleen maar koffers gaan doen? Nou, dat moet je ook niet doen. Want je moet jezelf wel laten zien met wat mm, uh, Ja, er zijn er inderdaad aans, al zoveel. Ja. Kijk, je kan anders een ja. koffer doen natuurlijk. Dat, dat doet iedereen. Maar ik bedoel... Ja, ja. dat weet ik. Dat weet ik. <laughs> ja, nou ja, maar goed. Hè? Wil je eigen het van de rest? Ja, zou je toch met iets anders moeten komen? Ja, je, moet je, je, je moet je... Ja, hoe zeg je dat? Um, ja, ja, bewijzen. Ik kom er even niet op. Nee, nee, nee. nee. Je, moet je, je moet je onderscheiden van alle. Ja, je moet ja, ja. onderscheiden van ja, ja, maar dan zeg ik distancieren inderdaad. Ja. Van, uh, ja, ja. Je eigen geluid, je eigen sound, uh, je Precies. eigen muziek. Uh, ja. Totaal je eigen draai eraan geven. En, Zoals en, Frans eigen... Bouwer, Raymond Hermans, zeg maar. Ja, ja, ja. ja, ja. Die, dan weet je al gelijk, dat zijn ze. Ja, ja. En de melodie hoort je al gelijk. Ja, ja. Als ik Frans Bouwer hoor, dan zeg je ook graad Dame, en, Henk Dame. En, en gaat zo ja, maar door. Ja, ja, ja, dus ja, ja, ja. Dat, dat, dat valt allemaal in dezelfde hoek. Een zigeunachtig. Ja, toch een bepaalde klank zit daarin. Die mensen toch wel aanspreekt eigenlijk. En zeker de mensen die Nederland Nederlandstalig lied houden natuurlijk. Dat is waar, ja. Ik ga een plaatje draaien, even kijken hoor. Yves Biddensen, die ken je? Die ken ik zeker. Oké, die komt hier uit Zandvoort inderdaad. Klopt. Nee, die woont niet meer in Zandvoort. Nee, maar goed, hij, hij, komt dan. Dan. hij komt er wel vandaan. Ja, heeft hij heeft in de klikspaan... Uh, heel ja. veel opgetreden. Daar is hij begonnen eigenlijk, hè? Ja, ja klopt. Ja, ja. Net zoals Tine Martin. Ja, ja, ook. <laughs> ja dat is ook een uh, <laughs> ja. hele bekende naam... natuurlijk, uh, tegenwoordig. Zeker uh, ja, uh, dat is ook iemand die... Uh, de tweede uh, uh, een zeggen ze wel, maar ja... Mm, nee, niet meer. Nee, dat vond hij, maar ja... IJDEL meegedaan. Dat, uh, uh, dat is zijn, uh, zijn struikelblok geweest. Ja. Uh, ja, daar is hij ooit mee gekomen. En, en, en daar werd hij ooit mee vergeleken... En, ja, dat, uh, daardoor kwam hij nooit verder eigenlijk. En nu ja. heeft hij wel zijn eigen geluid kunnen creëren. En ja, met succes. Nou, gaat u weg. En, uh, ondanks de nieuwe nummer is ook hartstikke uh, mooi geworden. Ja. Uh, ja, Nou, we gaan hem even uh, draaien. Yves Berensen. en uh, van het album Het Einde van het Begin. En dan hebben we het over overdoen. Lekker. Lekker. Spot. Is maar klein, ik zal er voor je zijn. Het stralen van alle steden deze nacht. Geef in je hoop, liefde en kracht, en zijn alleen bestemd. Ja, we luisteren nog steeds naar de voor u tot de klokjes van 7 uur op die 106.9 en 104.5 op de kabel tv-krant. Dat allemaal vanaf de tolweg 10A. En ja, nog steeds te gast is hier ja, Danny. Ja, Danny. ja. hallo dan nog een keer. Hallo nog een keer. <laughs> hey, ja, we gaan langzaam naar de klokjes van 6 uur toe. En, nou, jammer. Ja, helaas. Ja, ik had toch graag langer willen blijven, maar ik moet helaas ook door. En, ja, uh, inderdaad. Je, ja, je optredens uh, staan ook te wachten dadelijk. Ja, en, uh, nog en even ja, eten. Ik, ik uh, wou uh, net zeggen, je wil onderweg denk ik nog even, uh, even wat eten. Uh, ja. Nog eventjes een beetje bijtenken. Ja, even bijkomen, uh, nog, heel eventjes. Ja. Uh, ja, een klein uurtje denk ik. En ja. dan, uh, en dan uh, weer uh, gas. Ja, ja. Hey, um, ja. Waar kunnen mensen jou vinden eigenlijk? Heb je social media? Ja, ik mijn Facebookpagina. Danny de Klerk. Privé. Klerk gewoon met K. Ja, Danny D-E-N-N-Y. En dan de Klerk K-L-E-R-K. En ook een likepagina. Zanger Danny de Klerk. op Facebook. Instagram Danny de Klerk. Via rood Blauw. Ja. Platenlabel. www.roodhitblauw.nl slash artiesten. En dan kun je zo hit Rood-hitblauw, ja. ja, ja nee, sommige mensen denken van rood-wit-blauw. Maar oh, rood, nee, het is rood-hitblauw. <laughs> ja, rood-hitblauw, ja. ja. Nee, dan kunnen ze me ook uh, boeken. En, uh, ook natuurlijk via, via mij zelf. En, uh, en ja. natuurlijk, uh, ja, voor de rest... Uh, ja, want de boekingen misschien... lopen ook via rood-hitblauw, of niet? Dat mag. Dat, dat kan ma ook persoonlijk oh, benaderen. Oh, okay. er, er zitten geen extra kosten of wat dan ook aan verbonden. Nou, dus uh, via Facebook is te bereiken. En, ja, uh, ja. Eigen site... Uh, Nee, dat niet. Nee, Komt hij er wel of? Nee, dat ja, weet ik niet. Het meeste gaat allemaal via social media. Hè? Nou, sommige, site, sommige ja. mensen zijn wel eens nieuwsgierig, natuurlijk, nou, de, de, de biografie, discografie en noem maar op. Ja, He? ik en, weet wat het, ja, het verleden is eigenlijk van iemand. Ja, dat, uh, hoe het ooit begon, eigenlijk. Ja, ik zit er wel over na te denken. Ik heb het erover gehad, maar uh, ja, eigenlijk, ja, social media gaat wel prima. Ja. En, uh, nou, ik vind het, uh, ja, ik ben jij ja, weer niet noodzakelijk, ja, ja via social media kun je het ook eigenlijk ja. vinden, denk ik. Ja, nee, ik denk dat het inderdaad het makkelijkste is, en uh, nou, ja, <coughs> mochten ze vragen hebben, kunnen ze daarvoor, uh, ja, gewoon op Facebook eigenlijk, uh, jou persoonlijk een berichtje sturen. Ja, joh. krijgen ze altijd uh, antwoord, toch? Ja, en is dus mijn je om mijn nummer staat volgens mij ook, al, waar ik ook te bereiken ben, en, uh, ja. Oké, okay. uh, ik ga nog een plaatje draaien, dan komen we zo nog eventjes bij je terug om afscheid te nemen. Uh, gezellig. Ja, en dat doen we met uh, Blinde Kinair en Wolter Kroes. En uh, Oneindig. Ah, die hebben jullie goed. Oké. Okay. <laughs> Zal jouw liefde ooit vergaan? Mijn liefde is voor eeuwig voor jou. Zul je altijd. Als jij me ooit vergeet. Je weet dat ik je nooit meer vergeet, blijf ik altijd in je hart. Dat beloof ik als niet die waard. In the Dat was dan de laatste nieuwe natuurlijk van de Belinda Kinner en uh, Wolte Kroes. En ja, ja je, je, je kent het nummer nog niet. Nee, nee ja, ja. Nou ja, hij is net nieuw natuurlijk. Maar uh, ik, heb er wel, ik heb er wel voorbij zien komen. Ja, ja, ja. Maar nog niet beluisterd, echt. Uh... Nou ja, uh, ja Wolter is geweldig natuurlijk. Maar uh, ja, Belinda Kinner ook. En, en haar man Patrick natuurlijk. Die, uh, ja, die ook optreedt met zijn eigen groep. Ja. En ja, we zijn eigenlijk uh, helaas aan het einde gekomen... Uh, van, uh, het eerste uur voor jou. Helaas. Helaas. Ja. Maar goed, uh, niet getreurd. Want je moet toch helemaal. Uh, heleboel. Ja, dat kan je wel zeggen. Nou, dan zeg ja. ik, ik wil niet met je gaan. <laughs> hey, um, ja, ik, ik, wil, ik wil jou in ieder geval bedanken voor de, voor de komst hier in de studio natuurlijk. Ja, ik wil je ook hartstikke bedanken dat ik hier aanwezig moet zijn en voor je tijd. En nou, ja, graag gedaan. Hopelijk tot de volgende. Ja, zeker sowieso. Tot de volgende zeker, keer. Ja, uh, ja. Voor mijn tweede single. Ja, uh, lekker van de zomer. Uh, tegen het einde van de zomer. Ja, lekker ik, mijn korte broekjes nee. Ik wou net. Nou ja, wie weet. Zo'n brilletje op. Je <laughs> weet, weet, weet het niet. Nee, nee, nee. nee. Hey, ik bedoel, we kunnen niet vooruit kijken. Uh, de weergolen, denk ik. Uh, nee, dat zo zie je ook maar in het begin van dit jaar. Op mijn sneeuw ja. door de, in maart of, of nou, voor iets volmaakt. Voor ik, ik zeg het ja, ik, ik was dan uh, eventjes uh, met mijn vriendin weg. En uh, ja, in januari. We waren op Tesco. Het leek wel zomer. Dan denk ja. ik van begin januari. Dan praat je ook nergens meer over me goed. Nee, joh. Dan denk ik, van, ik ken je, het het je van ook in het? Vandaag inderdaad. Het Heerlijk. is, het is geweld, ja, geweldig weer gewoon. Ik bedoel. Hopen dat het langzamer blijft eigenlijk. Want, ja dat ik, wel Ik ja. hou ervan. Ik, nee, ben ik die, ook. Ik ben geen mens van de kou. Nee ik, ik zeker niet. Helemaal niet als het sneeuw is. Nee. Hey Danny, uh, ja, ik zeg het uh, nogmaals. Uh, bedankt voor het komen. En, uh, graag gedaan. Uh, ja, graag uh, tot de volgende keer. En, uh, ja, ik wens jou nog een uh, heel fijn weekend. En, uh, Dankjewel. Hetzelfde. En uh, een heel goed uh, ja, vooruitzicht eigenlijk. Uh, qua uh, zingen en zang. Uh, hoe je het zeggen wil. Dat komt helemaal goed. Dankjewel. En, uh, ja. Tot de volgende keer. Tot de volgende.